...hebben militanten aanslagen gepleegd op twee kerken. Daarbij zijn zeker de mensen raakten gewond. Boko Haram heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. De islamitische terreurgroep heeft de afgelopen maanden diverse aanslagen op kerken gepleegd. De lichamen van 13 omgekomen passagiers uit de helikopter die woensdag neerstortte in Peru... ...zijn gevonden in het Andesgebergte. Volgens de politie zijn de lichamen nog niet geïdentificeerd. Bij de helikoptercrash kwamen veertien mensen om het leven, onder wie een Nederlander. Op het EK voetbal heeft Kroatië met 3-1 eenvoudig gewonnen van Ierland. De 2-1 van Jelavic was omstreden. De spits van Everton leek de bal vanuit buitenspelpositie binnen te werken. Maar de Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers keurde het doelpunt goed. Eerder vanavond was de eerste wedstrijd in groep C. Daarin speelde Italië met 1-1 gelijk tegen de titelverdediger Spanje. Het weer vannacht op veel plaatsen regen. Morgen ook van tijd tot tijd regen met kans op onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NL. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu het laatste uur. Thank uh. you.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 uh, heeft het dus, toen we terug waren in Nederland heeft het een tijdje geduurd voordat ik, uh, uh, ik meeging ging naar Utrecht. Uh, toen ik daar eenmaal was geweest, toen, nou, toen wilde ik eigenlijk uh, nog wel graag een keer mee. Want uh, ja, het was toch wel heel fijn in die kerk wat het dan precies was. Dat, uh, ja, ik, ik was er nog niet helemaal van overtuigd, maar oké, okay, ik kreeg antwoorden, dat was duidelijk. En uh, ja, dus eigenlijk wilde ik steeds iets vaker heen.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 Yeah.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 Want God is, God is bij iedereen en God, God is altijd al bij ons geweest. Ja, alleen ben ik blij dat hij mij de ogen heeft geopend om te kunnen zien dat hij dat is en ook om te kunnen zien wat hij allemaal voor mij doet. Ja, Het zijn alleen maar hele mooie en grote dingen. Ik hoorde dat je ook graag zingt, dat is ook een van je hobby's. En ja, Wat voor stijl zing je en ja, hoe doe je dat nu?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 opendoors.nl Ik herhaal: www.opendoors.nl U gaat nu luisteren naar het korte verhaal van Mirjam uit Iran.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 gebedsandvoort.nl. U kunt ook ons, onze website bezoeken en de website is www.gebedsandvoort.nl. www.gebedsandvoort.nl. Tot slot willen we u hartelijk danken voor het luisteren naar dit programma en we wensen u ook Godzegen toe. ...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Joris Dubinitski met het NOS-journaal. De nationaal rapporteur Mensenhandel heeft moeite met de aanscherping van de bedenktijd... ...voor slachtoffers die aangifte willen doen van Mensenhandel. Dat zei rapporteur Meijer in KRO Brandpunt... Slachtoffers kunnen in de bedenktijd tot rust komen en niet worden uitgezet. Minister Leers wil die bedenktijd van drie maanden aanscherpen, zodat die niet kan worden gebruikt door mensen die langer in Nederland willen blijven. Detmeyer vindt dat de overheid ernstig tekortschiet. Verder wil ze dat de Eerste Kamer snel instemt met de registratieplicht voor prostituees. Ze vreest dat als prostituees die vanuit huis werken zich als enige niet hoeven te registreren, criminelen hun activiteiten naar die sector verplaatsen. Bij de parlementsverkiezingen in Frankrijk lijkt het linkse blok af te steven op een overwinning. Volgens de eerste prognoses heeft de socialistische partij van president Hollande samen met de Groenen en het Front de Gauche 31.